De Bedrieger Bedrogen. Een hoorspel in twee delen, geschreven door John Owen en James Parkinson. en vertaald door Loes Moraal. Regie: Jeroen Muller. Vandaag het eerste deel. En, uh, Henry. Zeg eens eerlijk, hoe vind je het? Je weet dat ik altijd eerlijk tegen je ben, Andrew... maar naar mijn stellige overtuiging... is het een verstandig en wel overwogen testament. Mooi zo, kerel. Dan zijn we het weer eens volkomen eens. No? Nee, kan maar, kan maar. Ligt die goed? Ja, ja, prima. Kussens even opschudden? Nee, nee. Nee, dank je. En doe niet zo zenuwachtig, Henry... Als je wilt, kun je me even mijn medicijnen aangeven. Een flinke slok zal me goed doen, denk ik. Je, je medicijnen? Ja. De fles staat er op dat kleine tafeltje. Zie je hem? Uh, daar staat een fles cognac. Precies. Geef me een flinke scheut en neem mezelf ook heen. Ik weet niet of cognac wel goed voor je is, Enzo. Ik weet zeker van wel. De smaak van dat verdomde spul, man, ik ben de droom. Nou ja, je moet het zelf weten, Andrew. Het is ten slotte jou... Begrafenis, In... juist. Dat bedoelde ik natuurlijk niet. Ach, ik toch niet zo, Henry. Een schenking. Goed, goed, goed. Ik ga al... Gewoon... Wat ik nog zeggen wil... Um... Wat? Ja, um... Ja, zeg het maar, kerel. Ja, ik uh, wou je bedanken voor wat je mij... Mee... ...in je testament nalaat. Ach ja, mijn wijnkelder. <lacht> Stelt je in staat je gasten voor de verandering... een goede bordeaux te schenken, niet? <lacht> ja, ja, ja. Nee, ik ben je zeer dankbaar, Andrew. Het is een echt... ...ja, hoe zou ik het zeggen... Een, ...een echt broedelijk gebaar. Maar... Gelukkig is het allemaal hypothetisch. Niet waar? Ik hoop van ganse harte dat... Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Nou. proost, Henry. Op je gezondheid, Henry. Dat doet je goed. Wat vind je trouwens... ...van het legaatje dat ik Jeffrey nalaat... ...denk je dat hij de grappen van inziet? Nou, wat hem betreft weet ik het niet... ...maar ik in ieder geval wel. Wat, wat staat er ook weer precies? Okay. Hier heb ik het. Aan mijn schoonzoon Jeffrey Dawes ...legateer ik mijn exemplaar... ...van dominee Eli McGregor's... ...bewonderenswaardige boekje... ...stichtelijke verhandelingen... ...voor jonge mannen... ...in de hoop dat hij er lering uit zal trekken die hij zo hard nodig heeft. Nee, nee, ik, ik denk niet dat Jeffrey zoiets verwacht. Jammer dat ik er niet bij kan zijn om zijn gezicht te zien. Kalm <lacht> maar, kalm ja. maar, rustig maar. Genoeg over die niks nut. Hoe denk je over de voorzieningen die ik voor M getroffen heb? Zijn die volgens jou voldoende? Ik kan mij eerlijk gezegd, even serieus, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het nog beter zou kunnen. Eens hm? kijken, ze krijgt dit huis. Ja. Hm? En een aanzienlijk deel van je effecten bezit. Ja, hm? de beste stukken. Ja. En jouw helft van de zaak. Hm. Dat maakt haar een behoorlijk welgestelde jonge vrouw, nietwaar? Ja, ze heeft een aardig kapitaaltje als ruggesteun. En in plaats van Collins en Collins, diamantairs... zou het dan wel eens Collins en Dolors mogen worden? Wat denk je daarvan? Het zal me echt een waar genoegen zijn... haar in de zaak op te nemen, Andrew. Het is een zeer capabele en intelligente meid. Uh -huh. Dus als zij het wil, dan komt het compagnonschapper. Zeker, zeker. Absoluut. Goed. En... Eh... Hoe denk je over de verschillende voorwaarden die ik heb laten inbouwen? Uh, tja, laat me even mijn herinnering opfrissen. Hoe was het ook weer precies geformuleerd? Dus even kijken. Ah, hier staat het. Ten eerste, de gehele nalatenschap zal voor haar worden beheerd tot zij de leeftijd van 30 jaar zal hebben bereikt. Ja. Yeah. Je vindt toch niet dat die termijn te lang is? Oh nee, nee, helemaal niet. Dat geeft haar de tijd om te overdenken wat ze gaat krijgen... en er blij mee te zijn als ze het krijgt. Inderdaad, inderdaad. Dat is precies de bedoeling. En als ik haar een beetje ken, Henry... heeft ze tegen die tijd ook door... wat voor Fenty verwenste echtgenoot van de is. Ja... Misschien heeft ze hem tegen die tijd al de laan uitgestuurd. <laughs> ja, ja, behalve als hij lering heeft getrokken uit de verhandelingen van Dominique McGregor. <laughs> nou, daar is niet veel kans op, denk ik. Hoe dan ook, laat me je verder niet onderbreken, Henry. Uh, ga door. Ja, even kijken. Ten eerste, ja, de gehele nalatenschap zal voor haar worden beheerd tot ze de leeftijd van 30 jaar zal hebben bereikt. Ten tweede. Het beheer zal uitsluitend en alleen worden gevoerd door mijn broer Henry Collins. Mijn dank daarvoor, Henry. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik zal dat graag doen. Ten derde, uh, uit de inkomsten voortvloeiende uit het beheer van het legaat... ...zal haar jaarlijkste somma van 10.000 pond netto worden uitgekeerd... ...totdat zij de leeftijd van 30 jaar zal hebben bereikt. Ja, ja. ja dat is een toelage... Waar je niet vet van wordt, hè? Lui Jeffrey zal hard moeten gaan werken om hun hoofd boven water te houden. Oh, oh, jee. Oh, oh, ik denk dat hij dat allemaal niet zo leuk zal vinden. Maar waarom we ook weer. Ah, hier. Ten vierde: de voorwaarden verbonden aan een nalatenschap kunnen alleen in geval van uiterste noodzaak worden opgeheven. dit uitsluitend en alleen te beoordelen... door de executeur Henry Collins. Voor het geval ze echt in moeilijkheden komen. Hè? Ja, ja. En, en wat mij betreft, Andrew... zal het ook precies moeten zijn wat hier staat... een geval van uiterste noodzaak. Ik heb het grootste vertrouwen in jouw inzicht. Dank je, Andrew. Ah, ja. Dit vind ik... ...werkelijk zitten ...ten vijfde... ...mijn schoonzoon Jeffrey Dawley... ...zal op geen enkele wijze... ...deel mogen uitmaken... ...van of op enige lijn wijze... ...betrokken worden... ...bij de leiding van de firma... ...Collins Collins en... Diamantes... ...ja... ...dat is mooi... Duidelijk kan het niet... hè? We willen toch niet dat die maken zich ergens mee gaat bemoeien, is het niet? Kalm. Ja, kalm maar, kalm maar, kalm maar, Ik, ik eh? geloof dat ik weer aan een slokje uit mijn medicijnfles toe ben, Henry. Nee, Henry, la laten we dat nou niet doen. Ik, ik weet zeker dat het niet goed voor je is. Je weet Henry, dat... doe me nou lol, hè. Ga me alsjeblieft niet zitten hmm. bemoederen. Daar word ik niet goed van, kerel. Vooruit, schenk er nog eentje in. Nou, dan eentje dan nog, hè? maar dat wordt dan echt je laatste. Mijn laatste? Ja. Nou, dat, dat, dat mag ik toch werkelijk niet hopen. Mijn laatste. Ja. En dat zegt... Mijn eigen broer eventjes feintjes tegen mij. Ja, Jeffrey. Ik geloof dat de whisky op is. Ja, de fles is leeg. Oh. En is er misschien nog iets anders? Te drinken? Ik geloof dat er nog een restje koffie in de keuken staat. Een restje koffie? En dat is dan ook de laatste koffie die we in huis hebben. We zullen eerst de kruidenier moeten betalen. God, dit is toch te stomzinnig om los te lopen? Wat is stomzinnig? Nou, dat lijkt me nogal duidelijk. Ik kom thuis na een slopende dag op de zaak. Slopend? Ja, verdomme, slopend. Ach, je bedoelt dat je vandaag een auto hebt verkocht. Ja. Nee, nee de zaak is toch niet helemaal rond. Maar het oh, doet er ook niet toe. Het punt is, Anne, dat wij op deze manier niet verder kunnen leven. Je bedoelt zonder whisky? Ik bedoel zonder geld. Dat we altijd blut zijn, dat bedoel ik. En doe het boek eens weg. Voor mij is het ook niet direct rozengeur en manenschijn, Jeffrey. Ja, dat begrijp ik. Maar luister nou eens naar me. Ik luister. Er is een uitweg. Je bedoelt dat je eindelijk een behoorlijke baan gevonden hebt. Ik heb het over het testament, liefje. Over het voorwaarden in het testament. Oh, nee. Geen sprake van. Daar wil ik niets meer over horen. Luister nou toch eerst eens even, schatje. In geval van uiterste noodzaak komt het geld vrij, nietwaar? Ja. Nee, Nee, alsjeblieft, Jeff, begin er nou niet weer over. Dus maken wij gewoon onze eigen uiterste noodzaak. Nee, nee, ik luister niet meer naar je. Ik, ik wil over dat belachelijke plan van je geen woord meer horen. Nee, Anne, het is niet belachelijk. Het enige wat we nodig hebben, dat is een beetje moed. Een, een beetje vastberadenheid. Nee, nee, het, het is niet alleen belachelijk, het is strafbaar. Schatje toch, het is de enige oplossing. Mezelf kidnappen, een losprijs op mijn eigen hoofd zetten. Het lijkt wel een derde rangs melodrama. Jij wilt toch niet nog zeven lange jaren op je eigen erfenis wachten? Wel soms. Nee, Jeffrey, vergeet het. Ik doe het niet. Nog zeven jaar zoals nu, en? Het kan me niet schelen. Ik doe het niet, hoor je me? Nooit, nooit, nooit. U houdt de politie buiten deze zaak of... Politie buiten deze zaak. O. Prima en geweldig. Ja, ik denk dat we nou wel kunnen gaan opnemen. Opnemen? Ja, we zetten het op de band. Oh, nou ja, vooruit dan maar. Maar ik, ik vind dit hele idee nog ho, steeds. Ho ho ho, volkomen... ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, liefje. Hou je zinnetjes in bedwang. Plankenkoorts is niet nodig. Deze repetitie die was fantastisch, eerlijk. Als je het nou precies hetzelfde doet, dan zitten we op rozen. Vergeet vooral geen moment wat er in het testament staat. Alleen in uitzonderlijke noodgevallen kunnen de voorwaarden verbonden aan het legaat worden opgeheven. Jij moet ze ervan overtuigen dat het een uitzonderlijk noodgeval is. Ja, Jeffrey, ik zal er aan denken. Oh, en vergeet niet te snuiven, schat. En een, een, een snikje ertussendoor. tussendoor, Dat maakt het net een tikkeltje echter. Let op, ik zet het apparaat aan. Oh. En denk erom. Jij bent het doodsbannen slachtoffer. Ja. Ik ben de brute baaiersklant. Een uitzonderlijk noodgeval dus, hè? Ja? Ja. Alles in orde? Goed. Dan gaan we dan. Drie, twee, één. Doe maar. Jeffrey, en hier. Het gaat tamelijk goed met mijn lieveling. Ik kan niet zeggen wat ik wil. Ik word gedwongen dit te doen... Ik moet je iets voorlezen. Het is een geschreven verklaring. Ik ga het je nu voorlezen, Jeffrey. En luister alsjeblieft heel goed. Aan Jeffrey Dolish. Alle vrouwen zijn duur... en de dochter van een diamantair... is bijna het duurst van allemaal. U zult dus niet verbaasd zijn dat wij voor de veilige terugkeer van uw vrouw een aanzienlijke vergoeding vragen. Wij zijn er echter van overtuigd dat deze vergoeding uw middelen niet te boven zal gaan. Langzamer. Ja, neem me kwalijk. De losprijs is niet minder dan 150.000 pond te betalen in de vorm van kleine, loepzuivere 050 diamanten. De overdracht zal op de navolgende wijze dienen te geschieden. De diamanten worden door u verpakt in een sigarendoos van het merk Corona 25. Op de avond van vrijdag aanstaan, Gaat u naar het Mount Raven Park in Ashfield? Al waar u om 19 uur precies de sigarendoos in de papierbak aan de zuidzijde van de brug gooit. U verlaat daarna onmiddellijk het park en gaat rechtstreeks naar huis. Als u deze instructies precies opvolgt. Zal uw vrouw ongedeerd bij u terugkeren? Indien u weigert deze instructies op te volgen, of indien u op welke manier dan ook de politie inschakelt, dan zal uw vrouw... deze door! Dan zal uw vrouw... de consequenties daarvan moeten dragen. Wij nemen geen contact meer met u op En er wordt niet onderhandeld En denk er goed om, meneer Dollish U houdt de politie buiten deze zaak Of... De politie buiten deze zaak Of... Of u bent weduwnaar. Geweldig, liefje Schitterend ik geloof dat het er nou prima op staat. Jassus, ik voel me net de dief uit een rangs De onzin, Anne. Je was hartstikke goed. En ik was ook niet al te slecht, geloof ik. Dat snuiven en dat snikken, dat was een vond. maakt alles griezelig overtuigend. Ja, dat zal wel. Ach, jeetje. Het is er? Ach, die arme oude oom Henry. En Waarom nou eens hemelsnaam, arme oude oom Henry? Nou... Kom nou zeggen, belazeren de zaak toch, vind je ook niet? Wat nou belazeren? Het is stoutmoedig, fantasierijk. Geniaal, niks belazeren. En in elk geval zal hij er nooit achter komen dat hij beetgenomen is. Nou, daar zou ik maar niet al te zeker van zijn. Oom Henry is niet achterlijk. Hij slikt het, liefje, geloof mij nou maar. Hij slikt het als zoete koek. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Maar goed, jij ja, je zin. Stel, hij gelooft het niet. Stel dat er iets fout gaat... Denk je nou echt dat hij tegen jou iets zou ondernemen? Tegen ons? Ons? Nee, natuurlijk doet hij dat niet. Jij bent zijn enige nog levende bloedverwant. En die oude gek aanbid je, Weet je wat hij zou doen als hij achter de waarheid zou komen? Hij zou je een speelsetik op je billen geven... en hij zou zeggen dat je zulke grapjes nooit meer uit mag halen. Nee, Anne, wij zitten altijd goed. Jouw luchthartig optimisme is soms griezelig, weet je dat? Overdrijf oh, dat, dat toch niet zo? Je hebt het veel te beheerst. Ik ben niet te beheerst. Ik, ik, ik heb een eerlijk ouderwets schuldgevoel, Jeffrey. Oh nee, doe maar een lol. En daar gaan we het nou niet weer over hebben. Maar begrijp je het dan niet? Wat we doen is strafbaar. Niet helemaal. Ja, ik, ik geef toe dat we de wet een beetje naar onze hand zetten... door de afwikkeling van de zaak enigszins te vervroegen. Maar dat kan je toch moeilijk misdadig noemen? Ja, dat kan je wel. Dat is fraude. Maar geen echte fraude. Jij hebt dat geld geërfd, en Het is van jou. Over zeven jaar is het van mij als ik dertig ben. Lieve schat, het is nu van jou. Als, als het niet van jou is, van wie is het dan? Nou... He? Ja, ja nee, zeg op. Het, ja, op een bepaalde manier is het natuurlijk van mij, maar... Ik... Juist. Het is een beetje gek om dan op de rand van de armoede te moeten leven, toch? Ja, maar ik... Wil mag... je nou echt nog zeven jaar beschaafd armoede Overal op bezuinigen om de onroerend goed belasting bij elkaar te slapen. De benzine voor de auto, het abonnement voor de krant. Wil ja, je dat echt? Nee, natuurlijk wil ik dat niet. Ik haat het om geen geld te hebben. Dat ben ik niet gewend. Mooi, schitterend. He? Ik ben blij dat we dat probleem voor goed hebben opgelost. Nou, laten we nu vluchten de rest van het programma doornemen. Morgenmiddag dan stoppen we jou in een leuk, gezellig hotel. En daarna rij ik door naar Reading. En daar doe ik de band op de post. De volgende morgen glijdt de band door onze brievenbus. En een uurtje later leg ik hem in de bevende handen van die goede oude oom Henry. Wat valt er nou te lachen? Ik zag opeens oom Henry's gezicht voor me als die me afluistert. Je zou beter eens kunnen gaan bedenken wat je zelf voor gezicht moet trekken. Huh? Je moet de diep bedroefde echtgenoot gaan spelen, weet je nog wel? Oh, ja, diep bedroefd inderdaad. Nou, dan ga ik nou maar eens mijn gekwelde blik repeteren. Op naar de spiegel. Ja, ja, dat is goed, brigadier Ja, ik zal nog even wachten Het zou natuurlijk kunnen dat ze op bezoek is bij vrienden Waar ik me echt ongerust over maak het is, Weet u, ze vertelt het me altijd Als ze van plan is een paar dagen weg te gaan Ja, ja, ja ik zal nog een paar mensen gaan bellen Ja, ja ik hoop dat u gelijk heeft dat, dat ik me voor niks ongerust maak Dank u zeer ja, u heeft me echt geholpen. Ik voel me een stuk beter. Ik hoop niet dat u vindt dat ik nodeloos beslag op uw tijd heb gelegd. Oh, oh het is heel vriendelijk van u. Ja. Nou, nogmaals bedankt, brigadier. Goedenavond. <lacht> Zo, dat was dat. En morgenochtend hoop ik een nog betere voorstelling te geven. Wij nemen geen contact meer met u op. En er wordt niet onderhandeld... En denk er goed om, meneer Donitsch. U houdt de politie buiten deze zaak. Of... de politie buiten deze zaak. Of... Ja. Of u bent wedunaar. Nou, ja, dat was het. Verschrikkelijk. Werkelijk ontzettend. Het spijt me dat je... ...en nog één keer aan moest luisteren... ...maar, uh, Jeffrey, maar ik vond het toch echt nodig dat Charles hem ook hoorde. Ja, ja, tuurlijk. En, Charles? Tja, ik weet nauwelijks wat ik zeggen moet. Het is bijna niet te geloven. Henry, als, als die vuile beesten er ook maar aan haar klinken, dan. Ja, ja, ja, ik weet hoe je je voelt, Jeffrey. Ik heb zelf ook alle moeite om niet... ...maar we moeten proberen zo kalm mogelijk te blijven. De, de zaak koel cool en logisch overdenken. Ja, ja, ja, heb gelijk. ...moeten kan blijven. Zo is het, jongen. Wanneer heb je die band gekregen, Jeffrey? Was vanmorgen bij de post. Ja, en zodra het je al wat afgeluisterd... ...kwam je me hier naartoe. Ja, ik wist niet wat ik anders doen moest. Jij hebt het enige juiste gedaan, jongen. Dank je, Henry. En wanneer heb jij Anne voor het laatst gezien, Jeff? Maandagmorgen, vlak voordat ik naar mijn werk ging. Maandag? Maar dat is toch twee dagen geleden? Ja, dat weet ik ook wel, Charles. Ja, maar ik... Ik bedoel, heb jij de politie op de hoogte gesteld, Jeff? Ja, natuurlijk heb ik de politie op de hoogte gesteld. Ik heb ze maandagavond gebeld en ik heb ze gisteravond weer gebeld. En wat zeiden ze? Ze leken niet erg ongerust. Het schijnt vrij vaak voor te komen dat getrouwde vrouwen een paar dagen weggaan. Naar een ruzie of En hadden jullie maandag ruzie, Jeff? Nee, nee, tenminste niet echt. Bij het ontbijt hadden we een klein meningsverschil, maar niks ernstigs. Charles. Ja, ja. Charles, we, we weten zeker dat Anne tegen haar wil is weggegaan. En ik begrijp dus werkelijk niet wat het doet of ze nou ja dan nee regeren. Nee, nee, natuurlijk niet, Henry. Ik, ik, heb jou, ik heb jou niet gevraagd erbij te komen... om nee. door het stellen van niet ter zake doende vragen de zaak ingewikkelder te maken dan die ja, al is. dat begrijp ik, Henry. Het spijt me. Ja, ik heb je erbij gehaald omdat Jeffrey en ik hè, Jeff, uh -huh. het niet eens kunnen worden... over de manier waarop we de zaak zullen aanpakken. En we dachten dat de mening van een discreet... En betrouwbaar medewerker nuttig zou kunnen zijn. Natuurlijk zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om jullie te helpen, Henry. Charles, Henry wil de politie erbij halen. De politie, Charles, snap jij dat? We hebben net gehoord wat die schofte dan met Henry. Nou, nou moet je even goed naar me luisteren, Jeffrey. Ja. Die mensen hebben ervaring met dit soort dingen. En Henry, die... Gods, hoe kan je er nou toch over denken de politie in te schakelen? Heb je nou niet gehoord wat dat zwijn zei? Geen politie? Of... Kan aan, Jeffrey. Ja. Kan hem aan. Maak je niet overstuur. Wij zullen niets doen wat hen in gevaar zou kunnen brengen. Nou, Charles, wat denk jij ervan? Uh, tja, uh, als ik het zeggen mag, Henry, ik, ik sta wat dit betreft aan Jeffrey's kant. Oh, meen je dat? Ja. Nou, we behandelen de zaak dus zelf en uiteraard zo goed als we kunnen. Oh, oh dank je, Henry. Dank uh. je. Charles, dan moeten we nu de praktische kant van de zaken gaan mm -hmm. bekijken. Ja. Om te beginnen de stenen. Kun je ze op tijd bij elkaar krijgen, denk je? Of zijn daar problemen te verwachten? Hoeveel tijd hebben we? Drie dagen is het niet? Uh, nee, ik verwacht geen problemen, Henry. De reservevoorraad is groot genoeg. Ik, ik... ik, ik weet waarachtig niet hoe ik je danken moet, Henry. Ik, ik kan geen woorden vinden. Je hoeft mij niet te bedanken, Jeffrey. Dat is dik in orde zo. Luister eens, wij spreken nu alleen maar de technische details door. Het lijkt mij het beste dat jij nu naar huis gaat, jongen. En uh, laat voor de rest alles maar aan ons over, hè? Ja, ik geloof ook dat het het beste is, Jeff. Ja, ja jullie hebben gelijk. Nou, ik ga maar naar huis, dan. Uh, nogmaals bedankt, hè. Voor alles. Ik hou je op de hoogte, jongen. Ja. Uh, tot ziens, Jeff. Hey, God, wat een afschuwelijke toestand. Ja. Ja, dat is het zeker, Charles. Maar wij kunnen ons niet permitteren bij de pakken neer te gaan zitten. Nee. We hebben een massa te doen. Eens kijken. Ja. Je moet even goed naar me luisteren, want het is heel belangrijk. Nee, hoor, die slaat Hallo? Vicky? Ja? Met mij. Met wie? Hoeveel mannen ken jij die je mee naar Rion nemen? Jeffrey. Ja, wie anders? Liefste... Je bedoelt, je bedoelt dat je het gedaan hebt? Je hebt het hem gelapt? Helemaal, liefje. Helemaal en perfect. En zit in de hotel. Ik sta hier in de buurt van het gouden paard en alles is wel aan boord. Dus, dus die ouwe heeft het geslikt? Nou, een hof. Om precies te zijn op dit ogenblik is hij de steentjes aan het sorteren. Oh, mm, Jeff. We dus gaan nou maar gauw je koffertje pakken, schat van me. Mm, Dat hoeft niet meer. Die staan al weken lang gepakt. Wanneer vertrekken we? Hou je goed vast, zit ons vliegtuig vertrekt van Heathrow op vrijdagavond. Mm, vrijdag? Vrijdag. Oh, chef. Eerlijk waar? Ik kan het niet geloven. Ik kan het rustig geloven, liefje. Komende zaterdagmiddag dan liggen wij heel dicht naast elkaar op het zonnige strand van Copacabana. Mm, oh, Chef, Je bent je bent geniet. <laughs> ja, daar kon je best tegelijk in hebben. Een hey, genie. Ik moet ophangen, nou. Er is nog iemand aan wie ik het moet gaan vertellen. Nog iemand? Ja. Wie dan? Mevrouw. Mijn echtgenote. Dat gaat. Ja? Wie is daar? Ik, Jeffrey. Oh, momentje. Hallo, man. Psst. kom binnen. Kom maar gauw binnen. Wat kom jij hier doen? Ja, leuk welkom is dat. Mag ik je niet eens even discreet komen opzoeken? Ja, maar je zou toch gevolgd kunnen worden? Gevolgd? Waarom zou ik nou in Engelsnaam gevolgd kunnen worden? Nou, ik, ik weet het niet. Ik kan niet meer logisch denken. Ik ben zo zenuwachtig en in de war. Jij kan onmiddellijk ophouden met zenuwachtig en in de zijn, schatje. Ik heb geweldig nieuws voor je. Het allerbeste nieuws van de wereld. Echt? Is alles goed gegaan? Wat heet goed gegaan? Alles liep van een leien dakje. De gesmeerde bliksem die was gedrein. Dus oom dus, dus Henry wil betalen. Wil betalen? Hij smeekte haast om. <laughs> en het hele bedrag. Zonder voorbehoud, zonder veel gepraat. Geen flauwe kul over het inschakelen van de politie. Hij slikte het hele verhaal zonder zelfs maar met zijn ogen te knipperen. Nee, die was totaal overtuigd. Toen hij een half minuutje naar die band had geluisterd, beefde hij als een juffelshondje. Ach je. Je was hartstikke goed op die band, hè? Heel aangrijpend eigenlijk. Zo. Een groot glas whisky voor een grote meid. Dankjewel. Zeg, jouw voorgevoel was goed hoor. Wat bedoel je? Mm. Henry vroeg me inderdaad of ik er bezwaar tegen had dat Charles McCullough die band ook zou horen. Ja. ja, ik dacht wel dat hij dat zou doen. Ja, ik wou geen ophef maken. Ik heb het maar goed gevonden. Charles is een beste kerel en volkomen te vertrouwen. Ja, ongetwijfeld. Maar ja, het is wel een beetje raar, vind je niet? Wat is raar? Ja, dat Henry zijn bureauchef erbij haalt. Het is toch zuiver een familieaangelegenheid? Ja, maar hij is niet alleen bureauchef. Charles is ook een hele goede vriend van de familie. Ja, dat zou je anders niet zeggen. Als je gehoord dat hoe Henry hem behandelde. Ik belaf er hem af alsof hij een stompzinnige jongste bediende was. Ach, dat is nou eenmaal om Henry's manier van doen. Ja, ik begrijp die ook niet. Ik kan geen hoogte van die vent krijgen. Hoe bedoel je? Oh. Hij leidt verdomme praktisch die hele zaak. Hij weet waarschijnlijk meer van diamanten dan Henry. En Henry behandelt hem als een boodschappenjongen. Charles is verknocht aan de zaak en aan de familie. Zulke mensen bestaan, dat wist jij misschien nog niet. Zo ah, best. Ik kan die man niet begrijpen. Is jong, is ongetrouwd. Ik kan doen en laten wat hij zin heeft. Als ik maar kulk was, dan had ik al lang mijn eigen diamanthammokje. Nou ja, wat doet het er allemaal toe? Wat zei hij? Wie? Charles! Oh, hij zei dat er betaald moest worden. We moeten betalen, Henry. Er is absoluut geen alternatief. Goeie ouwe Charlie McCulloch. Blijkt hij toch nog zeer bruikbaar. Als jij erin geslaagd bent, Charles, te overtuigen, dan zouden wij best eens een kans kunnen hebben. Mijn lieve kind, we hebben het gemaakt. Vrijdagavond haal ik dat sigarendoosje op en dat bingo, goudmijn. De toekomst lacht ons toe, schatje. Van het hele lachen, schateren. U hebt geluisterd naar het eerste deel van De Bedrieger Bedrogen, een hoorspel in twee delen, geschreven door John Owen en James Parkinson en vertaald door Loes Moraal. De rolverdeling was als volgt. Jeffrey Dawlish, Marcel Maas. Anne Dawlish, Marike van der Pol. Henry Collins, Erik van der Donk. Charles McCulloch, Ad van Kempen. Andrew Collins, Johan Sirach. En Vicky, Wivineke van Groningen. Technische realisatie Ren Spijnk en Leon Dubois. De regie had Hiro Muller.